1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's denkt erover de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten naar beneden bij te stellen. Het land heeft nu nog de AAA-status, de hoogste waardering. Moody's wil die AAA-status intrekken als er niet snel nieuwe afspraken zijn gemaakt over de limiet van de staatsschuld. Het maximum van Amerika's staatsschuld is in mei al bereikt... maar de politiek slaagt er maar niet in afspraken te maken over een verhoging van dat plafond. Als dat niet voor 2 augustus lukt, kan Amerika zijn schulden niet meer betalen. In de Engelse stad Boston zijn vijf mannen omgekomen bij een explosie op een industrieterrein. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Experts van de politie gaan vannacht door met het onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Volgens de BBC hebben omwonenden één grote knal gehoord... en kwam er daarna rook uit, één van de gebouwen op het industrieterrein. Door het proces tegen Geert Wilders is het vertrouwen in de rechtspraak toegenomen. Het aantal mensen met veel vertrouwen in de rechterlijke macht... nam tijdens het proces toe van 53 naar 62 procent... blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en TNS Nipo. De resultaten ervan werden in Nieuwsuur gepresenteerd. Ook onder de PVV-stemmers is het aantal mensen met veel vertrouwen in rechters toegenomen... van 34 naar 43 procent. De onderzoekers zelf zijn verrast. Ze hadden verwacht dat het vertrouwen was gedaald omdat de mediaberichtgeving over het proces tegen Wilders volgens hen over het algemeen vrij negatief was. De finale van het WK voetbal voor vrouwen gaat tussen de VS en Japan. Japan won in Duitsland met 3-1 van Zweden. De andere halve finale werd eerder gespeeld tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Ook dat duel eindigde in 3-1. Zondagavond is in Frankfurt de finale van het WK voetbal voor vrouwen. Het weer is bewolkt, en vooral in het noorden en westen van het land regent het. Overdag krijgt het hele land voorals middags en s avonds met regen te maken. En het wordt 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de A10 Ring Amsterdam. Watergraasmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen de Rai en het knooppunt de Nieuwe Meer staat een file van 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Ik weet niet of u wel eens de moeite heeft genomen om ze te tellen... het aantal goede doelen dat wij hebben in Nederland. Nou, ik kan u vertellen, ik begin er niet eens aan... want het zijn er volgens mij zo ontzettend veel. Maar welke trekt nou uw aandacht... En welke laat u links liggen? Wat is reden voor u om te geven aan een goed doel? Daar wil ik het met u hebben over dit uur. U kunt bellen op 0800 1121. Twitter kan natuurlijk altijd naar Hekje. Kazaluna. En u kunt uw verhaal ook mailen. Dat is casaluna.ncrv.nl, Ons mailadres. Maar bellen hebben we natuurlijk het liefst 0800-1121. Ja, goede doelen zijn zeker de laatste jaren natuurlijk veel in het nieuws geweest. Er wordt tegenwoordig ook veel kritischer naar gekeken. Want hebben ze wel zin? Komt dat geld nou allemaal wel goed terecht? Maar uiteindelijk zijn we als Nederlanders toch wel heel vrijgevig. Deze week staat Giro 555 weer volop in de schijnwerpers. In de hoorn van Afrika dreigt het weer helemaal mis te gaan. En de media berichten daar ook volop. Het menselijk leed van deze crisis is onpeilbaar. We kunnen niet langer wachten. Met deze woorden heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... de wereld opgeroepen om de slachtoffers van de droogte... in de hoorn van Afrika te hulp te komen. In de driehoek tussen Kenia, Somalië en Ethiopië... hebben zeker 11 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig... En dus wordt u gevraagd om geld te storten op Giro 555... dat speciaal daarvoor geopend is. Wat is reden voor u om te geven? Daar wil ik het dus vanavond over hebben. Heeft hier al iemand, Annemarie van Schoonerwald, heeft al gemaild. Die schrijft... Ik heb ooit de keuze gemaakt aan goede doelen voor dieren te geven. In principe vind ik bijna alle goede doelen belangrijk... maar ik ben niet in staat om overal aan te geven. Ze is wel donateur van het Brook Animal Hospital. Die zorgen voor diergeneeskundige hulp aan werkdieren... in Egypte en Pakistan. Daarmee wordt ook de eigen enorm geholpen, want die heeft het dier vaak nodig om zijn boterham te kunnen verdienen. Schrijft, ik krijg twee maal per jaar een brief met een verhaal waar het geld aan besteed is. In mijn beleving is dat een organisatie met korte lijnen, zodat het geld zoveel mogelijk ook op de bedoelde plek terechtkomt. En dat vertrouwen heeft ze er ook in. Dus Dat schrijft marie van, dus Annemarie marie van Schoonderwald. Ik ken dat helemaal niet. Brook Animal Hospital. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Als u een heel klein doel steunt, hoe komt u? Hoe bent u daarmee in aanraking gekomen? Bent u daar geweest? En wat geeft u dus dat vertrouwen Afgelopen avond was er op Nederland 1 een live uitzending. Speciaal voor moeders en baby's in Afrika ook. Het sterftecijfer daarbij, zwangerschappen en bevallingen ligt nog ontzettend hoog. En daarom was er vanavond op tv een uitzending om donateurs te werven voor Cordate Memisa. Ik zat zelf in dat belpanel. En ik moet zeggen, de betrokkenheid van mensen die belden om donateur te worden, dat verbaast me echt. En dat vond ik erg mooi om te horen. Die uitzending was in samenwerking met Babyboom. Dat is een programma van de NCRV. Waarin Caroline Tense allerlei Nederlandse stellen heeft gevolgd met een kinderwens. En veel daarvan zijn ook ouders geworden. En ze is voor Babyboom in Afrika met een paar kerstverse ouders naar Afrika geweest om daar te kijken hoe bevallingen en zwangerschappen begeleid worden. En ik vond het wel leuk om nog even te bellen met Carolien Tense over hoe zij vanavond vond. Maar Carolien natuurlijk ook wat je daar in Afrika aantrof, want het was volgens mij best heftig. Ja, dat was echt heel heftig, want uh, uh, je wordt zo met je neus op de feiten gedrukt. Tenminste, wij wel. Want het eerst, eerste wat wij tegenkwamen is na twee dagen reizen... we kwamen eindelijk aan in het plaatsje... waar Cordet dan uh, zeg maar een klein kliniekje heeft. en Dat willen ze dus ook uitbreiden. Maar we waren in het grote ziekenhuis. En dan kreeg mevrouw direct te horen waar wij bij stonden... dat haar kindje... dat was ruim 9,5 maand zwanger... Uh, niet meer leeft in haar buik. Dat is zo heftig als je daar uh, bij moet staan... En, dat moet worden. Laat staan voor haar. Dus weet je, en zo is het ook voor de andere stellen. Het is ook zomaar blijven gaan. Ik moet er wel ook bij zeggen trouwens, dat we op diezelfde dag middags in het kliniekje van Korde met Misa uh, zelf waren en daar werd echt een kerngezonde baby geboren. Die mevrouw was op tijd naar de kliniek toegekomen en die was verstandig. Dus ik moet ook zeggen, het had wel ook wel twee gezichten, deze, ja, deze, deze reis. Het was, ik neem ook wel de goede dingen weer mee, moet ik eerlijk zeggen. Het ja, is dus alleen daar qua voorzieningen ja, niet te vergelijken met wat wij hier nee. hebben aan luxe. Je wil het niet weten. Ja. Je wil het echt niet weten. En dan is het juist, kijk, dat is dan een heel klein kliniekje, hè, wat Cordete opzet. Want ze willen liever meerdere kleintjes, omdat al die dorpen zo verder van af liggen. Maar als je daar dan uh, binnen staat, denk je, oh ja, er stond goede couveuse... en het babytje wat net geboren was, waar wij bij waren... Dat uh, werkt me tegenwogen, uh, weet je en, en ik heb ook gezien dat ze kinderen laten blijven wegen... en um, uh, zeg maar inenten voor alles uh, wat nodig is, wat wij heel gewoon vinden hier. En dan denk ik, oh ja, weet je wel, ik, ik word er dan wel weer blij van dat het gewoon uh, klopt. Ja. Het klopt wel gewoon, het is gewoon heel degelijk eigenlijk wat ze doen. En ze doen het samen met de lokale bevolking en daar hou ik echt heel erg van. Waarom ben jij je hiervoor in gaan zetten? Uh, nou, het, was, het lag eigenlijk heel erg voor de hand... omdat ik natuurlijk nu het tweede seizoen uh, babyboom uh, heb gemaakt. En uh, de Kortheid heeft ons opgezocht... omdat wij natuurlijk zijn ja, alleen maar met uh, sterren die zwanger willen worden. En zij doen heel veel voor uh, zwangere vrouwen... En het uh, nog ongeboren kind, maar ook straks het, uh, daarna het geboren kind. Ja. Dus te, ja, die link was heel snel gemaakt. En uh, dus eigenlijk, ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder om daar een laatste aflevering uh, ja. Ja. Ja, van te maken. Ja, het was een goede combinatie, moet ik eerlijk zeggen. En het is ook echt gewoon helemaal gelukt. We hebben ongelooflijk veel donateurs kunnen werven. Ja, hoeveel zijn dat? hè? Nou ja, uh, toen ik dus uiteindelijk wegging uit de, de, de studio... ...zeg maar, staat wel op, uh, nou moet ik even niet zeggen, 9800 donateurs. Dus dat zijn echt uh, nou bijna 50.000 uh, uh, vrouwen en kinderen. Dus dat is echt waanzinnig. Ja, ja. Wij hebben het nu dit uur over wat is nou voor mensen een reden om te geven. Wat was het nu, denk je? Wat is het nu? Ja, wat is de reden om te geven? Uh, omdat je direct, en dat hebben we dan geprobeerd pro te laten zien... Uh, een verschil kunt maken voor een moeder en helemaal voor een kind... die niet ervoor gekozen heeft dat het wichtje... Uh, in, in dit geval in Cameroen stond of in Afrika. En dat vind ik dan... Uh, ik ben altijd heel blij dat ik weet dat mijn wichtje in Nederland stond. Maar ik vind wel een reden om te geven dat die mazzel hebben wij dan gehad. En als je het kunt missen... Weet je wel, dan is dat een reden ja. ook om een klein verschil te maken. Dat een kind in ieder geval een kans krijgt. Heb jij het ook nodig om zelf te zien dat het goed terecht komt? Ik bedoel, jij, hebt, jij bent daar nu geweest, dus jij kunt het met eigen oude ogen aanschouwen. Maar er zijn natuurlijk best veel mensen die er sceptisch tegenover staan. Van ja, komt ja, dat wel nou, goed terecht? Ja, nou laat ik het omdraaien. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat uh, wat we nu hebben gedaan. Kijk, ik ben meegegaan dat ik met een alleenstaande moeder was. Wat ik heel belangrijk vond is om te laten zien door de ogen van uh, uh, onze stellen. Kijk, dat ik dan mee ben, dat is. Ja, ik heb het niet meer nodig. Want ik weet inmiddels na twintig jaar reizen over de hele wereld hoe uh, ontwikkelingshulp kan werken en een verschil kan maken. Wat ik heel leuk vond, is dat we het nu hebben kunnen laten zien aan het kijken door de ogen van. Uh, ja, gewoon babyboomstellen. Gewoon mensen ja. zoals iedereen. Niet zomaar meer een tv-presentatrice of een presentator van die op reis gaat. Dit ging voor mij nog een stapje. Uh, ja, meer to the point eigenlijk. En uh, ik, volgens mij heeft dat ook gewoon gewerkt. Want deze mensen verwoorden het gewoon hun eigen woorden. Zijn het niet gewend om te doen. Uh, hebben net zelf uh, een kindje gekregen. Uh, ik denk dat dat. Uh, ja, in in zijn totaliteit echt wel... Uh, ja, ik denk dat het echt wel heeft gewerkt. Daarom het, het ging ook heel goed opeens, weet je. Het, was, het begon even heel... heel uh, sumier en opeens... Ja, die telefoon bleef maar gaan. Wat ja, gewoon goed raad <laughs> Ik bedoel, hallo, wat geweldig. Nou, met een het tevreden is... gevoel kun je gaan slapen in ieder geval. Oké, okay, dank <laughs> jij ook. <laughs> Doe. En thuis kunt u natuurlijk ook bellen. 0800 1121, want we willen van u weten... wat is nou voor u reden om te geven. Bellen dus. Problem Queen, met onder meer Nora Jones van het album Rome. Was dat. We hebben het vannacht over goede doelen. Wat is reden voor u om te geven? 0801121 is het telefoonnummer. En misschien heeft u helemaal geen vertrouwen in goede doelen. Dan kunt u natuurlijk ook bellen. Maar ik vraag me af, van ja, waarom, wat raakt je? En waarom besluit je dan om iets te geven? Of waarom juist niet? Marieke heeft gebeld. Goeienacht, Marieke. Hoi, Steun jij een uh, goed doel? Ja, ik steun er drie. drie? En dat is uh, okay. de afstandsgrenzen. grenzen. ja. Ten eerste omdat ik uh, uh, uh, daar verantwoording voor thuis krijg. En hoe krijg je hoofd. die verantwoording? Nou, ze, ze, ik krijg gewoon uh, om de zoveel tijd krijg ik een uh, bericht uh, binnen... waar uh, hoeveel geld ze uitgegeven hebben, waar het naartoe is... en welke, uh, waar ze mee bezig zijn. Maar ook omdat ik zelf uit de medische wereld kom en ik denk... Dat zit wel goed. Oké, okay, scheelt dat voor jou? Dat je zelf een beetje zicht hebt op, op uh, nou ja, hoe, hoe het rijden en zeilen gaat? Ja, ja dat, dat, dat scheelt echt heel veel. Als ik uh, uh, ja, gewoon lees uh, wat ze met je kinderen doen. En, uh, of met kinderen, met alle mensen. Mm -hmm. En dat ze ter plekke zijn. En... Uh, op de medische dingen die ze doen. Dat, dat scheelt echt. Ja, ja. En verder aan de NoVip. Daar ben ik een beetje ingetrapt. Eerlijk gezegd. <laughs> ingetrapt. Ja, ik, ik, meestal waar, waar Caroline Tens het ook over had. En, en dan krijg je van die tv-acties. En uh, ja, dan, dan, dan raak je dan ontzettend. En ja. dan zit je daarna te kijken. En ik denk ook dat daarom ook heel veel mensen bellen. Omdat je het dan ziet. Uh, en dat was met de NoVip. Novipten ook, en dat is het laatste. En verder aan de WFPA, omdat ik vind dat we de dieren niet moeten vergeten. En wat is de. Sorry, ik weet even niet de WFPA, wat de WFPA is. Ja, dat, dat, dat gaat uh, dat door de hele wereld. Uh, die gaan uh, dieren ophalen die mishandeld worden. Die redden uh, beren die mishandeld worden uit cirksen uh, en uh, apen en. Um, uh, die zijn ontzettend actief. En die zijn ook bezig in Egypte en al die landen. Om mensen uh, voor te lichten uh, hoe ze met dieren om moeten gaan. Maar die hebben ook dierenartsklinieken opgezet daar. Oké. Okay. En, en krijg uh, je daar ook een verantwoording van? Of? Uh, daar krijg ik ook verantwoording van. Maar ik weet gewoon uh, van Animal Planet. Uh, uh, daar kijk ik heel vaak naar omdat ik een dierengek ben. Uh, dat ze ontzettend veel doen. Je ja. ziet heel veel wat de WFPA doet. Okay. Dus, uh, en, en verder... Ja. ja, ik heb ooit dat boek gelezen van Paul Tro... Uh, alle boeken van hem trouwens. Mm -hmm. uh, die, die, uh, over zijn reis door Afrika. Ja. Uh, en hij werd gek van, van de botsautjes. Van al die hulpverleners. Uh, van, daar heeft hij heel veel over geschreven, uh, geschreven in zijn boek. Hij zei... Uh, het, het botst nog net niet tegen elkaar, maar ja. er zijn zoveel goede doelen en dat vind ik ook. En dat is mijn bezwaar. En mijn bezwaar is ook dat ik uh, met die tsunami en uh, in, uh, toen in Thailand en alles, dat je gewoon niet terug hoort en niet terug ziet wat er met het geld gebeurt en wat ze opgebouwd ja. hebben. Geef jij daar dan juist niet aan? Oké, okay. dat dat grap... ik, ik heb laatst een, een vriend van mij die werkt ook voor, uh, voor ontwikkelingssamenwerkingsinstellingen. Uh, en ik vroeg aan hem van wat werkt nou? Ja. Weet je, omdat er zoveel kritiek is. En hij zei juist van nou noodhulp. Ja. Daarvan weet je eigenlijk dat wordt het meest direct besteed. Als er, als er de mogelijkheden zijn. En hij zegt Dus dat is over het algemeen blijft daar het minst aan de strijkstok hangen. Omdat er zo'n ja. aparte uh, project van wordt gemaakt. Zeg maar, dat, ja. daar, dat dat juist minder naar overheid gaat. Dus hij zei juist van noodhulp komt over het algemeen beter terecht. Dan, dan dat je maandelijks netjes je bedrag stort. En, uh, maar er is ook weer één iemand hè, die dat zegt. Nee, maar ik geloof hem maar kut. Want ik, ik was in India en toen, toen was daar een ongrotstelijke aardbeving aan de gang. Uh, terwijl ik daar was. Uh, terwijl ik, ik er zelfs boven vloog. En uh, toen zaten we naar de televisie te kijken op een gegeven moment... toen we op de plaats van de bestemming waren. En het eerste wat er aankwam was een vliegtuig met hulpgoederen uit okay. Nederland. Ja. En je zag dat hij direct besteed werd. Ja, ja. Dus ik geloof dat. Maar ja. ik ben een beetje teleurgesteld door die tsunami en door... Um, ja, en Haiti uh, natuurlijk ook, hè? En, ja, ja, ja. Uh, ja ik, ik kwam er even niet op. En Haiti. En dan denk ik... En dan lees je achteraf, want er is iemand uh, uh, van uh, de wereld draait met Thijs van Nieuwkerk daarheen geweest om te kijken wat er met het geld gebeurd was. En die heeft daar een hele goede verslaggeving van gedaan. En blijkt dat, dat het gewoon bijna niet... Door de regering heen komt en dat er gewoon ja. schepen in de haven liggen met hulpgoederen, die gewoon omdat de corruptie in het land en ook landeigenaren en alles is daarmee gemoeid. Ja, moeilijk is. Jeroen ja, Pauw was en, het volgens mij, hè, die daar naartoe was. Ja, sorry, ik zeg. Ja, het maar goed, het maakt helemaal niet uit. Het, het gaat om het idee dat, ja, dat je ziet van je. Pauw er wordt gegeven, dat, ja. Ja. ja. En, en uh, daar, daar was ik zo blij mee, want ik vroeg me al heel lang af. Waarom leven die mensen nog steeds in tenten? Ja, en dan raak je vertrouwen kwijt. Ja, en dan komt ja. er weer zo'n actie. En ik kijk er nu eens niet meer naar. En ik denk, ga me weg, ga me weg, ga me weg. Want ik, ik, uh, ik vind dat er veel te veel goede doelen zijn. Ja. Ja. En dat, uh, dat uh, ik, ik Eigenlijk zou ik willen dat het teruggebracht werd tot, uh, tot een paar. En ja, of dat, dat ze de krachten zouden bundelen. Dat we gewoon. Ja, zo, dat ja. bedoel ik. Dat, ja. Exact, dat bedoel ik. Dat ze. Uh, of tot een paar, of dat ze de krachten bundelen en uh, uh, met elkaar overleggen... wat kan jij doen, wat kan jij doen en, uh, en elkaar controleren... en ook verantwoording afleggen naar de gevers. Ja, ja, maar ondertussen staan je er toch drie. Ja, maar de dat, dat, zo grens zonder dat, grenzen, ja... Dat die heeft jou vertrouwen. Ik kwamen langs en dat, toen dacht ik van... Uh, uh, ik doe dat wel. En, en de no heb ik net verteld Ik ja. ook met tranen in de ogen voor de televisie. Vind je dat wat wel was... goed dat dat soort dingen dan worden uitgezonden? Want dat was vanavond bij Babyboom Afrika was dat ook. Dat ik merkte mensen die ik aan de telefoon kreeg. Die waren zo onder de indruk van wat ze zagen. dat Op dat moment is het een, eigenlijk een impulsbeslissing... om donateur te worden. Nou, ik, ik vind dat je ontzettend een goede vraag stelt. Echt. Want dat vind ik dus zelf ook. Ik, ik, daarom met de no gaf, gaf ik ook. Dat is gewoon een impuls. Je, het, het, het draait, je maag draait om als je dat op televisie ziet. En ik denk dat daar ontzettend veel uh, mensen bellen en gaan geven. Ja. Terwijl ik, ja, ik, als er mensen mee gebaat zijn, of heb je dan echt spijt na afloop? Nee, want ik kan het gewoon opzeggen. Maar ik denk, uh, ja, het liefst zou ik um, uh, zeg maar, uh, een, een, een doel, uh, uh, een direct doel, uh, een gezin of wat dan ook, uh, waar ik het, het nummer van heb, het ja. banknummer. En die direct steunen. Nog kortere lijntjes. Hele korte lijntjes. En niet via. Ik heb de tijd gelezen dat de directeur van het Rode Kruis. dat hij miljarden, miljoenen verdient. En dat, dat, dat dan dacht ik hoeveel stellen we die geeft aan? Ik vind het schandalig. Ja, ja, en ik en weet dat niet of het inderdaad miljoenen was, maar er zijn wel meer uh, directeuren natuurlijk van, van Goede Doelen... die uh, op een niet al te handige manier in de nieuws zijn gekomen. Ik weet de Hartstichting nog, dat heeft toen ook aardig ja, wat exact, leden en donateurs dat gekocht. Dat ik in het verleden, aan. Ja. Omdat mijn vader een, een hartenvaart en vaak een aantal familieleden. Dus, en toen las ik dat en toen dacht ik van... nou, ik, ik ga niet geven aan directeur. Nee. Ik, uh, dus ik, ik vind dat, dat er zo. veel meer controle moet komen van de overheid. Okay. En uh, dat er veel meer, veel meer aan moet gebeuren. Marike, dank je wel voor het bellen. Ja, ik vind het trouwens een ontzettend goed onderwerp. En ik, ik vind dat je erg goede vragen stelt. Ik was een eer om je aan telefoon te Nou ja zeg, Echt. doe normaal. Nou ja, ja, doe normaal. Ik vind je ook erg goed op tv dus. Nou ga ik het afronden hoor. Dag Marike. Dus goeie, <laughs> ik ben een slijmjurk hè. Ja, ja, ja. me maar okay. op. Dag. Doeg. <laughs> Carla Zegers die had ook al een mailtje gestuurd... als we het over die salarissen hebben. Die zat het ook dwars. Ze zei van, ik heb wel eens moeite om aan een noodleidende groep te geven... omdat er vaak van die schandalen ontstaan over waar dat geld blijft. En zij kwam als voorbeeld met Amnesty International. Dat ging over een... Uh, in Londen was dat. Een paar honderdduizend pond kreeg een dame die wegging bij, in, bij Amnesty International. En zij schrijft van, ja, dan sta ik te collecteren voor de HEMA in mijn dorp. In februari drie lage kleren aan, een hernia. Ik haal honderd euro. Op, ...moet je nagaan hoeveel bussen er vol gegooid moeten worden... ...om zo'n bonus te kunnen geven aan zo'n dame van Amnesty International. Zegt en natuurlijk, lidmaatschap betalen... ...het is gewoon geld van de leden dat weggegeven wordt... ...bovenop een riant salaris. Zegt dat is eigenlijk nog erger dan dat er wat aan de strijkstok blijft hangen... ...want dit is nog niet eens de deur uitgegaan. Allemaal geld van donateurs en leden. Zeg zegt, ja, ik snap niet dat je dat aan kan pakken. Zij heeft daarom haar lidmaatschap opgezegd uiteindelijk. Carla Zegers, dankjewel. U kunt natuurlijk ook uh, mailen naar casaluna.ncrv.nl, twitteren met hashtag, oftewel hekje, of bellen met 0800-1121. Rob heeft gebeld. nacht. Hallo. Ja, Marieke die zei al even van ja, voor artsen zonder grenzen... daar kwamen ze langs. Dus uh, toen heb ik maar gegeven. Ben je daar ook gevoelig voor als ze aan de deur komen aanbellen... om dan maar, om dan maar lid te worden of donateur te worden? Iedereen die bij mij aan de deur komt met een collectebus, krijgt geld. Ja? Dus uh, dat, dat maakt me niet uit. Ik, ik kan ook niet kiezen als het over goede doelen gaat. Ik kan niet zeggen van de kankerstichting krijgt niks... en de hart- en de, de, de stichting krijgt wel iets. Maar waarom geeft je overal aan? Wat. Waarom doe je aan alles wat? Nou, de, de, de, moet ik een, kan ik een keuze maken tussen die dingen... Nou, ik weet het niet. Misschien kun je zeggen van ik geef alleen uh, uh, dingen die om gezondheid gaan, of alleen om dieren, of alleen dingen uit het buitenland, of juist niet uit het buitenland. Nee, ik doe hem. Um, iedereen die bij mij naar de deur komt, uh, die krijgt. Uh, uh, er ja. zijn alleen bepaalde instanties die niks krijgen. En, uh, maar goed. Welke zijn dat dan? Uh, nou, uh, daar wou ik het eigenlijk niet over hebben, maar dat is uh, onder andere Greenpeace. Uh, die krijgt niks. Want waarom niet? Daar nou, ben ik dan wel benieuwd naar. Die die uh, mij te veelvuldig in het nieuw zijn geweest met bewust uh, uh, naar buiten brengen van foutieve informatie. Uh, over acties die zij voeren? Of waar, waar ja. je, bedoel je dan op? Ja. ja. Dus dat, daar zit een, een of andere grote uh, marketingafdeling uh, uh, achter... En ze doen hun best maar, maar ik wil niet over het verkeerde been gezet worden. Nee, dat gevoel heb je bij hun wel? Ja, ja. Dat, uh, dat, dat gevoel heb ik bij hun zeker. Zijn er meer waarbij je zegt, van: die vertrouw ik niet? Nou, aan? ik ben een beetje teruggesteld ook in... Um, had ik twee jaar geleden een... Uh, uh, dat heette geloof ik van Plan Nederland, Plan NL, uh, ja. Girl Power. En uh, toen had ik een meisje... Geadopteerd, geadopteerd, nou ja, hoe je het ook wil noemen, in Rwanda. Ja. Yeah. En um, ik werd ook uitgenodigd om daar, nou, bijvoorbeeld gewoon cadeautjes toe te, toe te sturen. Mm -hmm. Heb ik ook gedaan. En ik heb, ik heb zelf geen kinderen, dus ik heb eerst iemand van Plan Nederland gebeld. Van, uh, jongens, ik heb geen uh, jongens, uh, uh, geen enkel idee. Van mijn meisje van elf en over. Oh, maar die gaat naar weer naar school en die kan dan dat wel gebruiken. Die kan dan dat wel gebruiken. Dus dan heb ik een heel rugzakje vol met schoolspullen... weet ik veel wat, op laten sturen en, uh, of opgestuurd. Wordt twee maanden daarna uh, gecorrigeerd... Uh, door van, ja, we merken dat... Uh, vanuit Plan Nederland. Ja. We merken... Um, dat de kinderen op elkaar jaloers worden... want de ene krijgt wel iets en de andere niet. Ugh. We willen u graag vragen om de cadeautjes te beperken... tot 10 euro of 15 euro of dollar, weet ik veel wat het was. En... Uh, dus niet meer een in heb, goederen, maar juist in a, geld. Kreeg ik een, een, een, een mail van... Uh, we willen eigenlijk dat u helemaal niets meer uh, stuurt. En dat is niet... Uh, ik heb toen die... Bijdragen stopgezet. Uh, om gewoon. dat ze het managerial. in Nederland nog niet onder de knie hebben. wat je moet doen. Ja. Dus dat, uh, maar eigenlijk willen ze dan nu. dat is wel raar toch? U zegt. eigenlijk wil je meer goederen sturen. waarvan je denkt. Het komt zeker goed aan. Ja. En ze willen toch liever geld? Uh, nee, ze vroegen niet eens om meer oh, geld. Ook niet meer? Ze vroegen gewoon. Uh, van stuur geen cadeautjes meer. Nee, helemaal niks meer. Terwijl ze er in de eerste instantie onvrouw ja. en in vier maanden tijd veranderde dat beleid drie keer. Ja. Ja. Denk je vandaar heb je het dus managerial gezien niet onder de knie. Nee, dan weet je dus niet wat, wat daar echt nodig is. Nee. Ja. ja. En daarnaast um, uh, een kleine ervaring zelf in Zuid-Afrika, uh, rondleiding uh, door een um, uh, township. En ik zeg van, als ik hier nou nog wat eens wil doen, um, hoe moet ik het er aanpakken? Dus van ga zelf sparen, breng het niet naar een instantie, kom er jezelf heen ja. en bouw zelf iets op. Korte lijnen, een school, of het is een huis, of weet ik veel wat. Het, dit land is nog zo corrupt als de Pest. Ja, dat hoor je ook vaker, dat de korte lijnen werken het beste. Rob, dank je wel in ieder geval voor het bellen. Ja. En voor uh, voor maar jouw veren. Uh, uh, uh, uh, iedereen krijgt alles. <laughs> Je wordt Als niet lid. Bellen, dan krijgen maar ze wat. er gaat altijd wat in die collectebus in ieder geval. Ja ja precies. Oké. Okay. Fijne nacht. Hé, hey, goedenavond. Want ik vertelde u al eerder dat ik uh, afgelopen avond in het Belpanel heb, ge heb gezeten... om donateurs te werven voor Memisa Cordate... in verband met de Babyboom in Afrika-uitzending. En Erik van der Hof die presenteerde vanavond uh, die live-uitzending. De telefoon stond werkelijk roodgloeiend. Erik, Goeie nacht inmiddels. Goeie nacht, ja. Verbaasde jou dat, dat er zoveel gebeld werd? Ja, ik heb, ik heb ik heb zoiets nog nooit nog nooit gedaan, zeg maar. Ik, ik zie het als op televisie en ik ben ooit een keer uh, toen met het uh, de tsunami geweest in Japan. Uh, dat ik een telefoonpanel zat. Maar dan sta je er niet zo middenin. En nu opeens was het echt ja, bizar dat. De eerste keer dat ik het telefoonnummer riep zeg maar, in Bel... dat er opeens boom, boom, een explosie van geluid... Uh, en jij ja, zat er ook ergens tussen, zeg maar, een explosie van geluid... en pratende mensen. En het hield gewoon niet op. Het was echt zo bijzonder. Terwijl er toch de laatste jaren eigenlijk steeds meer kritiek is gekomen... op goede doelen, dat het niet werkt, dat het niet helpt... dat het geld niet goed terecht komt. Ja, ja, en ik denk dat toch, uh, uh, zeker in het kader van de Babyboom, de serie die heel veel mensen, denk ik, gevolgd hebben en, uh, en, uh, en er ook helemaal in zaten. En dat zo'n laatste aflevering, ja, en dan zie je zeg maar in tegenstelling tot alle tegenslagen, hoe erg ook hier in Nederland, dat het eigenlijk nog bijna niet vergeleken is met wat er in Afrika nee. gebeurt, dat het toch mensen op een of andere manier heel erg raakt. Jij steunt zelf, of jij steunt zelf ook aardig wat goede doelen. Ja, ja, ik ben... Uh... Hoeveel? <laughs> ja. Wat? Nou ja, we hadden, laatst hadden we een keer uitgerekend en toen zaten we wel op 17 of zo. 17? Ja, het is sowieso, wij zijn heel erg van de natuur, dus, dus, dus iedere, iedere natuurfonds en uh, een landschap uh, daar zijn wij lid van in en Greenpeace en, en nog een aantal uh, hulporganisaties. Maar dat zijn donaties ja, tussen de 10 en uh, 15 euro in de maand. Hm. Maar na vanavond had ik wel zoiets. Misschien is het goed om, om die krachten te bundelen en ieder jaar één uh, goed doel te steunen. Want die, ja, die kleine bedragen, ik weet niet of dat echt heel veel uitmaakt. Nou ja, vanavond heb je ook opgeroepen voor mensen om 5 euro per maand te geven. 5 euro per maand, ja. ja, ja, ja. Maar dat doe je dan wel. Maar je zegt nu net zelf: van misschien dat het, dat het juist de nou, grote ja, bedragen dit, beter werkt. Ja, omdat het zo gespreid is, zeg maar. Het is zo gek dat je. Uh, want dan doneren we 5 euro per maand bijvoorbeeld voor Greenpeace, uh, uh, om wat te noemen. Dan krijg je zo'n heel mooi blad iedere maand. Dat je denkt: ja, het, kan er gewoon, het, kan er toch, het kan er toch niet uit. En dan uh, is het fijner, denk ik, om per jaar bijvoorbeeld uh, 200 euro aan één doel te geven. En het uh, en jaar daarna een ander doel. Ja. Ja. Dat is gevoelsmatig, ik, ik, ik vind het ook uh, heel moeilijk. Ik hoor ook tot de kritische doelgroep, zeg maar. Echt waar, want uh, als, je, ik wou net, uh, als je zoveel geeft aan 17 goede doelen, dan heb je kennelijk blinderlings vertrouwen in dat al dat geld goed terecht komt. Ja, ik ben heel makkelijk te raken en mijn uh, gezin ook, ja. Oh, dat is het. Ja, als wij een, een, een, een stervende pingwing op televisie zien of een zieke pingwing, dan, uh, dan zijn we al, uh, zitten we al met tranen in onze ogen te kijken. Maar is die betrokkenheid dan ook oprecht? Of moet je dan even je eigen slechte gevoel goedmaken door wat te geven? Ja, ik denk, dat, ik denk dat het wel is. Ja, Betrokkenheid is wel groot, hoor. maar, maar niet zo groot dat wij naar Antarctica vliegen... om die pingwing daadwerkelijk te redden. Maar ik denk dat het wel is als iets je raakt. En het geeft je een soort, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Een, een schuldgevoel is misschien een slecht woord. Maar het raakt je met uh, ergens diep in je hart. En je denkt, ach, het enige wat ik eigenlijk kan doen is maar die vijf euro geven. En dan... Ja, dan, dan voelt dat op een of andere manier goed. Gek is dat. Mm -hmm. Heb je al gelukkig aangemeld gelukkig. dan nu voor een record date met Misa? Of, uh... Ja, zeker. Ah, ja, zeker. Ja, dat was nummer 18 dan, die erbij kwam. Nee, die zat nog in die 17 die ik net noemde. <lacht> <lacht> ik wacht nu op nummer 18. Nou, ik ben benieuwd of er mensen zijn die uh, nog meer goede doelen stenen dan Erik van der Hof. Erik, dankjewel in ieder geval dat we even konden bellen. Ja, graag gedaan. En een goede nacht. Hetzelfde. Dag hoor. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Zijn er ook zoveel goede doelen die u steunt? Of heeft u er helemaal geen vertrouwen in? Laat het ons dan weten. Dan kijk ik ook even ondertussen naar uh, twitters, naar, tw naar tweets die zijn binnengekomen. Iemand die uh, uh, heeft getwitterd, goede doelen, prima, maar zou liever zien dat ze meer zouden samenwerken onder overkoepelende organisaties. Dat is ook wel iets wat Marieke vanavond zei. Er zou eigenlijk één grote organisatie moeten komen. want die zegt ook, zou het liefst een overkoepelende organisatie zien die het geld verdeelt. Categorieën als gezondheid, zending, ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. Uh, Theo Dekkers die uh, twittert nog al die goede doelen. Zakkenvullers, die directeuren, behalve Tineke maar waarom zijn er zoveel? Ja, dat is toch wel iets wat vaak terugkomt, inderdaad. Hè? Rob heeft gebeld. Goeienacht, Rob. Godverdomme. Pardon? Sorry, goeiedag. Goeienacht. Goeiedag. Met Geert-Jan. Geert-Jan, oh, kijk eens aan. Ja, ik dacht, ik ben zo nog aan het wachten. Sorry. Oh. oh. Oh ja, nou, ik ben nu in de uitzending. Dus, goeie binnenkomen. <laughs> ja, uh, dat inderdaad binnenkomen. Ja, ik was speciaal geparkeerd langs de snelweg. Oh, dus, uh, je stond de heel tijd te wachten. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik was net aan het werk. Ik volg Beboem ook. Uh, oh ja, ik ben een uh, scept, Ja, ik zit bij de Ja. Uh, ik ben heel kritisch naar goede doelen toe. Hoe komt dat? Uh, ja, hoe komt dat? Ja, vooral ook door Rio 55. Ik ben het tsunami wel gegeven. Uh, ja, als je hoort hoe weinig geld er. Dan uh, terecht komt uh, bij echt uh, waar het moet komen. Ja, dat valt dan zo tegen. Ik ben zelf ook in Indonesië geweest. Ja. Ook in de gebieden waar um, um, die uh, ramp heeft uh, vertrokken. Mm -hmm. En als je dan ziet ja, hoe die omgeving daar nog bij ligt. Gewoon hoe het eigenlijk is achtergelaten door die golf. Een ja. en, en al plat, alle hotels zijn weggespoeld, de mensen zijn weggespoeld. Uh, ja, het is gewoon heel erg, uh, erg triest om te zien. En ook in welke, om uh, ook te zien in om welke uh, omstandigheden die mensen daar leven op dit moment. Ja. Uh, heb je dan het idee van op, waar, heb, ik, waar, heb ik, waar heb ik voor gegeven? Uh, ja, kijk, het was wel zo'n kleine dag. Dus dat Erik van de Hoffen ook van Hé, heeft. Zo'n kleine dag wel zin. Maar ja, je wil wel op dat moment geven. Ja. Ik heb sindsdien, uh, ook uh, na Haiti, maar ook uh, van die directeur van de Hartstichting, heb ik gewoon. Uh, ja, gewoon niets meer uh, gegeven. Aan de andere kant maar natuurlijk ja, niet alles. Uh, er, er komt ook wel een deel aan natuurlijk. Ja, klopt. klopt. Um, maar ik, eh, ik geef wel gewoon aan de deur. Als je aan de deur komt, geef ik altijd gewoon één of twee euro. En uh, dat doe ik altijd wel. Dat ja. wel zo netjes ook voor de mensen die al hun best doen... om, uh, om uh, het geld op te halen langs de deuren te gaan. Door weer en wind. En daar heb ik alle respect voor. Maar doe je het dan meer voor die mensen die staan te collecteren? Of ook echt, kijk ja. je wel naar waar, waar die collectebus voor bedoeld is? Nee, ik kijk, ik kijk altijd natuurlijk waar, waar de collecte voor bedoeld is. Uh, maar ik geef altijd, en vooral ook omdat die mensen hun, hun best doen. Uh, ik ben ook niet kritisch naar bepaalde uh, goede doelen toe. Maar uh, wel uh, naar de doelen zoals de Hartstichting, de Nierstichting... Uh, ja, daar ben ik wel een beetje sceptisch over. Maar ja, het moeilijk is natuurlijk, als er nou iemand voor de deur staat... met een collectebus van de Hartstichting, dan geef je dus wel. Dan je zegt, ja, eigenlijk is mijn vertrouwen daarin wel wat minder geworden. Ja, maar het is niet zo dat ik dan echt meteen denk van... ik ga uh, collectant uh, worden. Of, nee. of donateur ook niet. Of donateur, nee. nee. En, uh, en, en ja, ik zal nooit grote bedragen overmaken. En ik ben zelf, dus ook in Indonesië geweest, wat ik net al zei... en als je dan uh, daar gewoon goederen uh, voor die mensen mee kan nemen... Ja. En, en ook gewoon uh, daar, hè, als je uh, iets toer toeristische uh, dingen verkopen aan de mensen, daar gewoon iets meer geeft uh, in plaats ja. van dat je gaat uh, pingelen om uh, wat geld ervan af te krijgen. Steun je die bevolking ook daar rechtstreeks? Ja, want ik zit te en denken dat wat, het goed terecht komt. Wat volgens mij wel het, het, het lastig is. Weet je, we hebben het al een paar keer genoemd ook. Te zeggen, eigenlijk zijn het zo ontzettend veel goede doelen dat het daar dan ook niet meer helder is wat nou waar naartoe gaat. En dat ze elkaar bij wijze van spreken zelfs tegenwerken. Hè? Want iemand zei van uh, het zijn bijna botsautootjes. Ze, ze struikelen over elkaar in, in, landen, in Afrikaanse landen bijvoorbeeld. Maar ja, als ja. iedereen zijn eigen kleine dingetjes opzet, dan. dan... Ja, zou dat nou juist goed zijn of niet goed zijn, zit ik te denken. Want je hebt wel de korte lijnen. Mm -hmm. Dus dat maakt het volgens mij dat je zeker weet, iets komt goed terecht. Maar ja, als er natuurlijk eh, drie, vierhonderd kleine organisaties zijn... zou dat goed zijn? Ja, uh, uh, dan zag ik ook uh, gisteren in Spoorloos bijvoorbeeld... Uh, een gezin uh, die een stichting uh, heeft uh, opgericht. Naar aanleiding van een toch naar de ouders van een adoptiekind. En dan zie je toch dat ze met ook de plaatselijke uh, mensen al daar... Of zo'n hele mooie stichting uh, kunnen opzetten. En uh, ter plekke heel veel voor die mensen kunnen betekenen. Ja. Ja, en ook een voorbeeld kunnen stellen. En uh, ik denk als die betrokkenheid ook van mensen daar zijn. Je, bedoel, ja, je moet wel het geld hebben ook om daar naartoe te kunnen. Maar als je daar bent, uh, ja, hou dan ook rekening met die mensen al daar. En neem wat mee. Ja, doe daar, Gaan, steun daar ter plekke. dat je op vakantie gaat buiten dat je route uitstippelt. Maar ook dat je met een ja, goed doel in je achterhoofd eh, daar naartoe gaan. Eén ja, keer een wijntje minder bij het eten... en dat geven aan uh, de mensen daar. Ja, bijvoorbeeld. Geert-Jan, dank je wel. Ja, excuus voor de binnenkomen. Nog. Nou, we zijn hem <laughs> alweer vergeten. Okay. De bijdrage was waardevol, ja, daar gaat het okay, om. Ben he. Fijne nacht okay. nog. Dag hoor. Dag. Igor, nacht ook. Ja, hallo, ja. goeienacht. Kijk, dat is een... <laughs> Dat is tenminste niet met een vloek binnenkomen. <laughs> dat is flauw. Nee, nee ik wacht ook al lang. Op ik sta ook lang in de wacht. Ja, joh, er wordt gewoon veel gebeld. Of ik praat te lang met de mensen, dat zou ook kunnen. Maar... Nee, nou, je neemt juist de tijd, dat vind ik goed. Dat is ook wel weer prettig. Steun jij goede doelen? Ja, Stichting Vluchteling uh, voornamelijk. Oké. Okay. En waarom en, die juist? Uh, waarom Stichting Vluchteling? Uh, komt uh, de structurele noodhulp eigenlijk. Die vind jij het meest waardevol en het meest noodzakelijk om, om wat te geven? Ja, en uh, de samenwerkende hulporganisaties ook natuurlijk. Er was vanmiddag uh, een oproep uh, in uh, stand.nl. Ja. Ik weet niet of je het gehoord hebt ja. uh, over de dreigende hongersnood. Mm -hmm. in, uh, de over 555, ja. hè? Ja. En er viel me toch op dat er toch heel veel mensen weer uh, heel cynisch reageren. En uh, dat stuit me een beetje tegen de borst. Over denk. of het geld wel goed terecht komt? Ja, ja, precies. Ja. Altijd weer die verhalen. En er schuilt natuurlijk wel een uh, grond van waarheid in. Nou ja, ik moet zeggen, het komt wel ergens vandaan natuurlijk. Ja, uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, hogere functies ambiëren... en uh, carrièrejagers die misschien met een bonus wegkomen, maar, wat ik zo net hoorde. Mm -hmm. Maar uh, ja, of je geeft wel of je geeft niet. Ik, ik bedoel, uh, Nederlanders zijn toch wel goede gevers. Mm -hmm. uh, en uh, of dat nou altruïsme is of uh, gewoon... Uh, uh, ja, uh, Echte barmhartigheid? Nou, ik denk, ik denk toch echt de barmhartigheid. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die projecten opstarten en uh, zelf daarheen gaan. Ja. En mensen willen graag zien wat, wat, wat, wat, er, wat er gebeurt. En als je dan uh, hoort uh, dat er in uh, Port-au-Prince uh, nog niet zoveel opgebouwd is, ja, dan ben je toch wel teleurgesteld. Ja, dat maakt het lastig maar, hè, de volgende keer dan weer te geven. Worden, want, Laat niet iemand verdrinken als je ziet dat iemand in het water valt, dan, dan uh, duik je er ook achteraan. Ja. En uh, ja, goed, ik wil niet het gevoel hebben van ik stond erbij en keek naar, naar en uh, graag iets kunnen geven. Wat maar heb dan jij dan zoiets, als ik straks een, ook al geef ik een euro en 50 cent komt niet op de goede plek terecht, dan is er 50 cent wat wel, wel op de goede plek terecht komt, dus blijf ik geven? Ja, het liefst dat een euro uh, terechtkomt. Uiteraard, uiteraard. Uh, <laughs> aan uh, overhead, of hoe dat ook maar heet, uh, mm -hmm. blijft plakken. Ja. Dat een blijft plakken. Maar het weerhoudt maar jou er niet NGO's, van om niks meer te geven. Dat die NGO's wat meer moeten samenwerken. En dat, ja. uh, dat ook uh, de plaatselijke markt niet ontzien moet worden. Dat. Dat, dat er niet plat gegooid wordt door allerlei goederen. Ja. De plaatselijke boeren hun, hun spullen niet meer kwijt kunnen. Ik ben daar wel eens benieuwd naar. Nou, als er nou iemand is die, die weet waarom dat eigenlijk niet kan. Waarom er meer wordt samengewerkt met elkaar. Want dat, dat komt zo vaak terug. Dan, dan nodig ik bij deze diegene uit om het bellen en mij uit te leggen. Het nou, ons uit te leggen. Het Verenigde Naties, daar, wat, uh, UNICEF, en UNESCO en zo. Dat, dat wat, wat, uh, ja. Daar wat kan doen. Ja, maar ja, dat is ook een... Uh, ja gewoon uh, moloch ja ik weet niet of die nu zit te luisteren <laughs> of die toelichting nou, kunnen ja, geven ja, er zijn wel mensen die, uh, die daar uh, wat meer van afwerken. Ja. nou laten we het hopen dat iemand belt Igor dank je wel in ieder geval oké okay, en uh, geef uh, zoveel je kunt ik uh, ik geef in ieder geval oké okay. <laughs> dank je wel hè een fijne dankjewel, nacht vanaf nog fijne nacht ja, Peter Neuhuis die heeft uh, gemaild. Die werkt zelf bij Oxfam Novib. En uh, die schrijft van ze zijn juist gestart daar met een forum. Waarbij mensen mee kunnen praten over ontwikkelingssamenwerking. Eigenlijk een beetje wat wij nu hier aan het doen zijn. Dat kan dan via hun, uh, via hun site, Zowel voor donateurs als niet donateurs. Die mogen meedenken, zelf ideeën uh, plaatsen. En ook vragen kunnen stellen. Dus onderling op die manier het gesprek aangaan. Nou ja, misschien weet hij waarom er niet meer op grotere schaal wordt samengewerkt. Ook door die grotere organisaties. Dan uh, in plaats van... Want te slapen kan hij dan nog even bellen met 0801121. Dat zou uh, mooi zijn, wat mij betreft. Nel heeft ook gebeld. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik, uh, ik heb dus gebeld, omdat ik dus uh, geregeld ook wel aan goede doelen geef. En uh, UNICEF. En uh, ja, vanavond zit ik dan ook naar Babyboom te kijken. En dan... Ja, dan zou ik gelijk ook me wel op willen geven als donateur. Alleen ja. laten mijn financiële middelen niet altijd toe. Dus ik geef liever dan zo één keer een gift. Ja. Maar structureel uh, steun ik uh, de stichting Kans. Wat is dat? Dat is dus een uh, stichting die dus zorgt voor scholingsprojecten over de hele wereld. En vooral ook in de ontwikkelingslanden, dus dat kinderen dus naar school kunnen gaan. Okay. En dat zie ik dus toch wel heel erg positief in, want juist door de scholing krijg je dat mensen zich uh, ja, toch kunnen ontwikkelen, uh, dingen tot zich kunnen nemen, waardoor er dus toch een, uh, ja, een grotere ontwikkeling uh, komt. Ja. Volgens mij is daar iedereen het ook wel over eens. Hè? Vroeger gingen we helpen door, door alleen maar dingen te geven. Maar Volgens mij is iedereen het wel over eens van je moet iets stimuleren... waardoor mensen gewoon op eigen benen kunnen staan en het zelf kunnen gaan doen. Of dat ja. nou door scholing is of door te leren hoe ze eh, die waterputten kunnen slaan... of hoe ze graan kunnen verbouwen. Maar je, ja. ze moeten het zelf gaan doen uiteindelijk. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Het feit dat je ook dingen kunt lezen. Dus ja. uh, dingen tot je kunt nemen, dat je kunt schrijven... Dat ja, dat is, er rekenen, dat is toch heel erg essentieel ja. dat je dat kunt. En ik denk dat daardoor dan ook mensen zich beter zichzelf kunnen gaan redden in de toekomst. Ja. Maar bent u, bent u echt op zoek gegaan naar die, hoe kwam u bij Edukant? Nou ja, daar ben ik eigenlijk zo via uh, het, het, de kerk eigenlijk bij gekomen. En uh, die zich daar toen heel erg druk ook voor maakte en... Zodoende ben ik dat gaan steunen. En, ja. Ja, ik vind het toch wel heel erg belangrijk. Want als je kunt lezen en schrijven... dan kun je dus ook lezen en, en eh, zelfbewustere keuzes maken. Ja. Als, eh, dat je eigenlijk eh, het van een ander moet horen. Waardoor je toch wel een stukje beïnvloed ja. kunt worden. en dat, eh, ja, dat zie ik toch eigenlijk wel heel erg eh, positief. Want dat viel mij dan vanavond ook op. Dat juist dus ook... Eh, de voorlichting over voeding en dat soort dingen... toch ook heel erg belangrijk is. Maar als mensen dat kunnen lezen... dan maakt het natuurlijk ook veel makkelijker. Ja, want het bleek wel uit dat, dat het gaat niet alleen bij, bij Babymoo in Afrika... dan vanavond dan om de voorzieningen... maar ook dat vrouwen heel erg onwetend zijn vaak, Zwangere ja, vrouwen ja. daar. Ja, en dat, dat is dus heel erg belangrijk. Ja. Maar ik vond het een hele mooie uitzending. En uh, ja, ik uh, laat was zo van UNICEF. En dan, ja, dan dan heb ik toch het gevoel van, je zou eigenlijk veel meer moeten kunnen... als dat het soms in mogelijkheden ligt. Ja. Dus op zich valt dat de prijzen natuurlijk aan u. Dat u het graag wil in ieder geval. Ja. En het is toch mooi wat u geeft. Maar, maar ja. u zoekt u, bekijkt u wel van, komt het, komt het aan? Bijvoorbeeld bij uh, Edukans, krijgt u daar een soort verantwoording van... van dit hebben we ja, gedaan met uw ja. geld? Ja, je krijgt dus om de zoveel tijd een... Uh, een blaadje waarin staat wat ze ermee gedaan hebben en waar ze, welke projecten ze mee bezig zijn. Dus er is een goede verantwoording ook voor wat, waar je het voor geeft eigenlijk. Ja. En dat ja. is wel heel erg fijn, vind ja. ik hoor. Zo is wel belangrijk ook voor u. Ja, ja. maar ja goed, zo'n grote organisaties of scoredaten en zo, die, daar weet je van dat het gewoon goed beheerd wordt en dat er heel veel goed werk mee gebeurt. Ja. En dat uh, maakt het wel Er zijn natuurlijk ook heel veel vrijwilligers, ook bij de UNICEF, die dus ook plaatselijk heel veel doen om ja, zoveel mogelijk het onder de aandacht te brengen. Ja. U heeft in ieder geval duidelijk veel vertrouwen. Dank u wel voor het bellen. Heel erg bedankt. Fijne nacht nog. Van hetzelfde. Ik kreeg een mailtje binnen van iemand die er heel wat minder vertrouwen in heeft. Die schrijft omdat directeuren van goede doelen tussen aanhalingstekens, en dure leaseauto's rijden geef ik geen cent. Ze kunnen ook best per fiets of met de bus reizen. Mensen die wel geven, doen dat om een bepaald schuldgevoel af te kopen. Nou, dat ga ik maar eens gelijk aan mevrouw Van Hoof vragen. Goeienacht, mevrouw Van Hoof. Goeienacht, spreek met de Sjaan Van Hoof. Heeft die mevrouw een punt als dat zegt? Mensen die geven doen het ja. om schuldgevoel af te kopen? Nou, dat weet ik niet, maar, maar uh, die mevrouw die net sprak over UNICEF. Ja. Daarom heb ik UNICEF afgezegd, een paar maanden geleden. Vanwege? Er was ook een directeur die met ik weet niet hoe groot bedrag kreeg hij een bonus dat hij wegging. Dus ik was heel boos, dus ik ging meteen bellen. En toen vroeg die meneer aan de telefoon waarom dat ik het opzijde. Ik zeg nou meneer, ik denk dat u het wel zal weten. Ja. Ja, Zegt hij, wij weten het ook en wij vinden het ook heel erg. Een ja. UNICEF, hè, en dan vraag ik me af, net als Paul van Vliet, Monique van der Ven, doen die, doen die dit werk ook gratis? Of, of daar vraag ik me dan af. Ik kan niet voor hun uh, praten. Ik nee. weet wel, vanavond in dat belpanel deed iedereen het voor niks. In ieder geval, er zat niemand die, uh, die betaald werd. Nee, dat, ja. dat, dat weet ik wel. Ja, ik maar, heb geen idee hoe zij dat. Nee, uh... dat weet ik ook niet hoor maar in ieder geval. Ik vind dit echt schandalig. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik ben het mee eens dat iemand op kantoor zit daar... dat hij daar een salaris heeft, want de, die organisaties zijn zo groot. Hè, dat, dat kan niet met allemaal vrijwilligers. Ik heb vroeger ook uh, vrijwilligerswerk gedaan voor Schina Dega. En er was dan hier op kantoor in Eindhoven ook iemand die betaald werd. Maar er was één persoon. Ja. Kijk, en de rest was vrijwilligers... Maar u vindt wel zo iemand... Want het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een hele grote organisatie. Ja. Waar dus iemand gewoon recht heeft op een goed salaris. Ja, gewoon salaris. Ja. Goed, ja. Maar u zegt dat, dat, dat idealisme mag ook wel een beetje in het salaris doorklinken. Ja. ja, er moet iemand zijn die betaald wordt. Daar ben ik het mee eens. Maar als je weggaat en dan een bonus krijgt. Ja, dat is Mijn u man doet. is ook weggegaan bij zijn, bij zijn baas. He, toen hij in de vut ging. Maar die heeft geen bonus gehad. Nee. nee, ik denk dat dat voor de meeste van ons geldt. Ja, natuurlijk. <laughs> Als we weggaan. Nee, maar dat wil ik zeggen. Ja. He, dan denk je van Unicef. nou ja, Daar ja. is ze niet bij en daar is het ook. Ja, ja. Maar, hey, geeft u nog wel aan andere goede doelen of ja, helemaal niet meer? Geef, wij geven aan heel veel goede doelen. Tenminste, dat vind, en dan zeg ik van uh, Greenpeace en uh, um, Milieudefensie vind ik heel veel goede uh, ja, voor het milieu opkomen. Oké, okay, want we hadden net juist en iemand ik, aan de telefoon... die zegt, krimpies uh, geef ja, ik zeker niet. Ja, daar hoorde ik nou ja. ook. Want daar wist, wist ik echt niet, hoor. Daar wil ik toch ook eens navragen. Want ik, ja, ik vind dat die toch wel... Uh, ja, goed werk doen, hè. Op ja. milieugebied vind ik ook heel voornaam. Ja. En wat een andere mevrouw zei van... Uh, goede doelen steunen om de mensen te helpen... om voor zichzelf te zorgen, hè. En niet naar de regeringen gaan die corrupt zijn. Hoe bedoelt u? Dat om daar zelf naartoe te gaan? Ja, het, het, nee, het ontwikkelingsgeld, ja. de regering, uh, die moet ook zoveel geven. En, die, en dat komt bij die regeringen terecht. En die zijn vaak corrupt. Ja. Ja. Dus het kan Kijk, beter via je... mensen direct gaan, bedoelt u? Ja, ja. ja. Daar vind, ja. vind ik het allerbeste. Nou, mevrouw van Hoofd, dank u wel voor ja. uw verhaal. Graag gedaan, hè. Oké, okay, fijne Succes. nacht. dag. Dag hoor. Patrick, goeienacht. Goedenacht met Patrick, oh. ik wil graag reageren even op de salarissen van die directeur en ja? de andere mensen hier zitten. Um, ten eerste is het misschien discutabel of die salarissen hoog moeten zijn, aan de andere kant zijn het niet de minste mensen denk ik, die daar zitten. En die hebben ook een bepaald netwerk waar ik neem, er geen u tegen zegt. Denk ik. Dus ik denk, met dat netwerk kunnen ze ook dingen bereiken die wij, te zeg maar, even, als leek niet kunnen bereiken. Nee. Dus maar ik, dat... dan, ik stelde die vraag net ook aan mevrouw Van Hoof, van, moet, moet er wel een vorm van idealisme ook doorklinken in een salaris? Dus met andere woorden, ik kan een goede directeur zijn van een groot bedrijf, maar eh, organisaties als een goed doel, ja, die ga je, daar ga je ook uit idealisme werken. Ook, maar ik denk dat die mensen ook worden gevraagd. Dus, uh, het is niet dat die directeur zelfs eigen salaris samenstelt, denk ik. Er zijn meerdere mensen die eromheen zitten, een raad, onder andere waarschijnlijk die dat ook uh, samenstellen en hem daarvoor vragen. Want ze vragen dat zo iemand doet niet van niks. Ja. Stel als die ontslagvergoeding uh, of uh, uh, hoe je het noemen wilt. Dat is ook gewoon wel meerdere mensen samengesteld. Dus niet dat die directeur dat zelf alleen... Maar, maar goed, je kan toch altijd zeggen van... Hey, ik ga weg, ik hoef ook niet nog eens een bonus omdat ik wegga. Je hebt toch daar ja, wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid ook in? Absoluut, als we zeggen niet dat het. Uh, ik wil het ook niet goed praten, maar het is ook niet zo dat het alleen maar bar en boos is, denk ik. Dus ja, misschien uit idealisme kan diegene zeggen: uh, stik dat geld uh, in een dorp of voor een sla- en waterput. Nemen, ja. Dus je hebben die ook uh, bepaalde dolle ogen. Uh, dat weet ik ook niet precies. Ja, ik weet ook niet als het je wordt aangeboden, hoe sterk in je moet schoenen, in je schoenen moet staan om te zeggen: nou nee hoor, dank u, ik maak er maar geen gebruik van. Ja, denk ik ook. Als iemand zegt: ik krijg vier ton mee, dan moet je ook maar lef hebben om nee te zeggen. Ah, ja, ja, wat zou je doen? Uh, maar aan de andere kant denk ik, die mensen die daar zitten, die hoeven denk ik ook niet meer te werken voor hun geld. Dus, uh, dus die kunnen best ja. nee zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja. Die hebben al genoeg verdiend la, de afgelopen jaren nou. dus, uh, Maar heeft het, heeft het uw eigen vertrouwen geschonden in, in, in goede doelen? Uh, die salarissen? Ja. Nee, want ik heb geen probleem met hoge salarissen. Want ik denk dat mensen, iedereen krijgt wat hij, hij of zij verdient. En, uh, ik heb er niet zoveel voor beleven, maar, eigenlijk. Ja, maar ja, Het is, al, ik, het is al soms wel discutabel of het werkelijk zo hoog moet zijn. Nou ja, als je op mailtje... Ik vond het wel typerend iemand die zei van... Ja, ik sta te collecteren daar. Ik heb net een hernia gehad, drie lagen kleding aan. Het is hartstikke koud. Ik haal 100 euro op. Nou ja, dat is echt een schijntje van wat iemand als, bonu, als vertrekbonus krijgt. Waar hebben we het nou over? Ja, klopt. Ja, ja. Dat, is ook wel, dus dat, dat, dat maakt het ook wel weer frank. Maar aan de andere kant, ik weet ook niet... Uh, tenminste, misschien genereren die mensen ook wel heel veel geld. Ik weet in het bedrijfsleven dat bepaalde mensen ook wel vaak gevoed wordt op de bonus en op de salaris. Maar we wist je niet wat ze ook genereren weer voor de, voor ja. de organisatie waarvoor ze werken. Dus dus, is... Het is net als met de discussie over het Koningshuis. Er wordt ook gezegd, het kost ons zoveel. Terwijl dan weer voorstanders zeggen van ja, maar je hebt geen idee wat Beatrix bijvoorbeeld ophaalt aan met internationale betrekkingen en zo, hoe ja, belangrijk ze is. En internationale handel en dergelijke. Dus ja. wordt vaak maar van één kant belicht. Dus ik denk dat er twee zijden aan het verhaal. Dus ja, de andere zijde, die kennen we niet of die willen we niet kennen. Ja. Dus vandaar dat ik, de, ja, het is discutabel, maar het is niet zo uh, zwart-wit zoals soms wat voorgesteld denk ik. Verstoon okay. je eigenlijk goede doelen? Zelf? Uh, UNICEF zelf, maandelijks. Uh, mijn kerk. En uh, sinds kort ga ik ook met de arts zonder de omdat ik weet dat uh, daar sowieso goed in elkaar zit. Waar, waar, waarom weet je dat zeker? Omdat uh, arts zonder de is verbonden aan de bank waar ik werk. En ik weet dat hun betalingsverkeer uh, heel goed in elkaar zit. Dat daar weinig aan strijd gaat blijven hangen. Oh, wat goed. Dus, uh, dan gewoon een, een kijkje achter de schermen, ja, eigenlijk. Dus van van de Grenzen weet ik zeker dat dat echt goed gaat. En, uh, dus vandaar dat ik dat steun. Maar mijn collega's zeggen ook: Ads van de Grenzen is de enige die we steunen. Okay. Want we weten dat hun interne uh, ja, betalingsverkeer gewoon heel goed in, uh, heel goed in elkaar zit. Maar goed, zit. We, dan weet je ook van uh, organisaties waar het misschien niet het geval is. Ja, maar dat zijn niet helemaal aangesloten bij de bank waar ik Oh, niet, oh dat niet. <laughs> dat zeggen we, Dan willen we dat nu natuurlijk meteen horen. Dan weten we dat ook. <laughs> ja, dan had ik het gezegd. Nee, maar van van de grens weet ik het. Maar van anderen, ja. Weet je Weet ik wel wijze voor het niet. Maar, nee. nee. Nou, ja, goed. Dan, ga ik maar af op. dan vertrouw ik die mooie blauwe oren van de directeur. Maar dat het goed kan. Oh, oh, oh, oh, oh, naïef zeg. <laughs> Bedankt, Patrick, voor het bellen. Ja, is wel goed. Fijne nacht. Fijne nacht. Fijne nacht. Dag hoor. Peter houdt ook aan de telefoon. Peter, ja. Ja, goe goeie nacht. Ja, nacht, Gu we hebben eerder Erik van der Hof gehad die 17 goede doelen steunt. Nou, ja, ik heb er wel veel meer, maar daar dat gaat het niet om. Ik, ik wou gewoon eigenlijk alleen zeggen dat. Weet je hoeveel uh, goede doelen er uh, nee. wel zijn? Nou, nou ik, heb, ik zou aan het begin. Ik heb niet de moeite genomen om ze te tellen, want volgens mij ben ik dan over een uur nog niet klaar. Wacht even, ik moet hier even wat even uitzetten. Ja. Even de radio uitzetten. Inderdaad. Ja, zo Ik ben een jaar of twee jaar geleden ook in de uitzending geweest, en toen waren er, uh, uh, geloof ik, al 400. 400 ja, organisaties. Ja, en ik denk dat er nu zo'n beetje 500 zijn. Dus daarmee wil ik zeggen dat het heel lucratief blijkbaar is... voor al die, al die goede doelenstichtingen. Je gaat de kamer verkopen, anders schrijf je in. Uh, het is blijkbaar heel erg lucratief om, om daar een stichting uh, mee te starten. Maar als u zegt lucratief, dan gaat u ook van het negatieve uit ja, natuurlijk. Dat ja, mensen ja, dat doen ja, ja. om er zelf ja, beter van te worden. Natuurlijk komt, er, natuurlijk komt er geld, gaat er natuurlijk uiteindelijk naar uh, het goede doel toe. Er uh, zullen natuurlijk die... Uh, die doelstelling zullen ze waar moeten maken. Ja. Maar dat er zoveel zijn, hè, is uh, ja vind ik dus eigenlijk uh, niet kunnen. En uh, ja, bij iedereen komt toch het verhaal naar voren. Uh, het zou allemaal, er zou eigenlijk één goed doel moeten zijn. Één, ja. Alleen dat giro nummer uh, 5, uh, 4x5. 5, 5, 5, ja. Vijf ja, of 4x5. Ja. He, en, en, en, en daar zou alles van, van gedaan moeten worden. Ja. Ja, dus dat, dat, dat, dat zou best. zijn. Maar ja, tegelijkertijd, ik zit daar een beetje over in Libië omdat je ook veel hoort van mensen die bijvoorbeeld zelf in Afrika zijn geweest... die daar uh, een school, ik zeg maar wat, subsidiëren... en op die manier dus hier een klein stichtingetje hebben... voor één dorp in Afrika waarvan ze zeker weten... van, nou, dat geld komt direct daar terecht. Dat werkt dus ook weer. Ja, maar dan, het, dan, dan, gaat, dan brengen de mensen bij spreken het geld zelf daar naartoe. Ja, maar dat is wel een van die 500 organisaties misschien... Die ja, dus maar, wel goed werk dan doen. Het lijkt mij dat dat meer een, een privéactie is. Ja, maar goed, het, het, er zitten er wel bij die wel gewoon ingeschreven staan. en dus wel officiële organisaties zijn. Kleintjes, maar daardoor zijn er wel hele korte lijnen. Ja, ja, ja. Dat is lastig ja, ja, toch? Ja, ja die beginnen klein en worden groot. Ja. Dus je weet niet. Uh, uh, ik vind het uh, verdacht dat, uh, dat, dat er zoveel zijn, dan moet het lucratief zijn. Nou, en ik ga... ik bedoel, als er mensen allemaal die salarissen verdienen, dan uh, dat is het dat toch een beetje ook de achtergrond Het blijft dat, toch dat, spelen, ik he? merk het ja. ja. ja. Ik ga ja. nog snel even naar Joke, dankjewel Peter voor het bellen. Graag gedaan hoor, ja. Maar geef jou, jij aan Joke, nacht. Ja, goeienacht. Nou, ik wilde even zeggen, dat kun je niet aan denken. Moet dat er één grote organisatie komt, er komt er niks van terecht. Ik geef op het ogenblik alleen maar aan... Christelijke organisaties die werken nog echt, zoals wij dat dan noemen, in dienst voor de naaste en tot eer van God. Die willen ook transparant zijn, zijn ook aangesloten bij, bij controleinstanties uh, die kijken waar de gelden blijven. En als ik dan Anne van der Bijl hoor van Open Doors, die zegt uh, 500 organisaties, zij zetten kunnen nog 500 bij. Zoveel nood is er in de wereld, maar een keer geld ergens brengen of een klein uh, project steunen, zoals wat, wat u zelf ook zei. Dat uh, heeft lang niet zoveel kosten aan reisgeld en aan initiatieven. En je krijgt altijd weer mensen warm. Die door dat ze zelf, zoals ik dat ook gedaan heb, hun reis betalen. En daar dan toch heen gaan. Ik ben zelf ook in Siberië geweest. Ik heb gezien hoe geld van, van kinderspaarpotjes... daar ook werkelijk helemaal goed gebruikt wordt. En dan denk ik, laten we er niet aan denken... dat het alleen maar één grote organisatie nee. wordt. Want die kunnen veel meer verspelen. Die kunnen ijskoud zeggen van... Hoor Dus van de elke euro die u geeft komt er maar 50 cent aan. Ja, maar tegelijkertijd... Die, helft, die ervaren mee heb ik niet hoor. Maar het ging natuurlijk ook om... Van als je kijkt wat in, in een arm land hoeveel verschillende organisaties... Euh, nou ja, wat iemand zei, hè, het zijn als botsautertjes staan ze achter elkaar. Ze, ze verdringen zich bijna onder elkaar. Ja, dat is toch ook, ook niet goed? er moet wel enige coördinatie zijn. Maar ik kan u vertellen dat ik het succes van kleine organisaties... Hè, uh, woord en Daad, Kindersponsorplan, Tierfund enzovoort... dan, uh, dan denk ik, uh, laten ze daar maar gewoon mee doorgaan. Ja. Want ik zie helemaal niks in al die grote organisaties... met die grote salarissen. Want okay. hier komt nog heel veel liefdedienst en, uh, uh, uh, bij kijken. En waar betrokken. het ook werkelijk op de plaats aankomt... Okay. dat dat ook werkelijk te, heel makkelijk te controleren is. Dank u wel. Voor het de bellen. Dienst. Het is bijna twee uur. Dus wij gaan ja. er een eind aan breien. Ja. Ik dank u wel in ieder geval. Ik heb heel veel geleerd. Ja. <laughs> Goed zo. Ja. Fijne nacht nog. Ook zo. Ja, dit natuurlijk, uh, Deze uitzending naar aanleiding van Giro 555. Die uh, nu geopend is. Hè, waarover Igor, die we in de uitzending hadden, nog even heeft gemaild. Mensen steun de droogte slachtoffers op 555. En ik zat natuurlijk zelf uh, uh, rondom babyboom... .ncv.nl kunt u ook naar kijken als u lid zou willen worden van koordeed uh, Memisa. In verband met uh, bevallingen en zwangerschappen van vrouwen. Goed, dit was het voor nu in ieder geval voor Casaluna voor deze nacht. Zometeen hier op Radio 1. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Wat mij betreft uh, slaap lekker en een hele fijne nacht nog. Of gewoon blijven luisteren, kan natuurlijk ook. Dag hoor.